Vijf uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. Het KNMI waarschuwt voor uitgebreide gladheid en ijzel boven de lijn leeuwarden emmen Er is code oranje afgegeven, wat betekent dat voorzichtigheid geboden is. In Groningen, Friesland en Drenthe vriest en regent het licht. Het water vriest op en daardoor kunnen de wegen verraderlijk glad zijn. En volgens het KNMI houdt de gladheid aan tot in de ochtend.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 De langste nacht van het jaar. En ook al is het vijf uh, uur, je zou het niet zeggen, het blijft donker. En juist in deze volslagen duisternis wil ik met u mijmeren over wat ons heilig is. Wat doet er echt toe? Wat is voor u echt heel belangrijk? Dat wil ik van u weten op 020-521-7133. 020-521-7133. Dit is de heilige nacht van de Icon. En uh, u kunt ons ook volgen via de camera op www.radio1.nl. U kunt zelfs langskomen als u wil. We zijn hier dus in Desmet Live, plantagemiddelaan 4 in Amsterdam. En uh, tot zes uur is onze gast Carla van Os. Zij is juridisch adviseur bij Defense for Children. En afgelopen jaar was zij in de media de vrouw achter Mauro. Maar er zijn natuurlijk veel meer uitgeprocedeerde kinderen in ons land... Wat is haar heilig? We gaan het hebben met haar over onmogelijke keuzes. En dat doet Paul Rozemuller, die zit naast mij. Goedemorgen, Annemiek. Goedemorgen. En Goedemorgen, Carla van Os. Goedemorgen. Uh, ik ga mijn stem ook een beetje aanpassen, geloof ik. Ja. Ineens aan een tijdstip merk <laughs> ik. Ja, zullen we dat doen? Ja, het is toch niet een gebruikelijk tijdstip om een radioprogramma te presenteren. Maar uh, met heel veel plezier. Um, fijn dat je er bent. Volgens mij moet ik beginnen met je te feliciteren. Het was een fantastische dag. Ja. Heel toepasselijk uh, om vandaag dan hier, uh, dit hier af te sluiten. Het ja. was ja. dan weer gisteravond, hè? Ja. ja. De felicitaties voor degene die het ontgaan zijn... Uh, we gaan over het feit dat uh, het kabinet gisteren op vrijdag... besloten heeft om um, het kinderpardon daadwerkelijk in te gaan voeren. Dus uh, gewortelde kinderen, zoals dat dan heet. een verblijfsvergunning te geven. Hoe gelukkig ben je daarmee? Ja, enorm. Ik ging werken bij Defense Children op 1 december 2005. Dat was een vrijdag, er was bijna niemand op kantoor. en Mijn directeur die was ook niet op kantoor, maar die belde mij op en die zei... we hebben een probleem in Nederland met duizenden kinderen die er heel lang zijn... En Jouw eerste opdracht is om daar wat voor te bedenken. Daar zijn we toen ook mee begonnen. Dus ik zie dit echt als een, als een resultaat van zes jaar keihard werken: uh, juridische procedures, politieke lobby's, acties, uh, mensen uh, ja, in beeld brengen, duidelijk maken wat er aan de hand is. En uh, natuurlijk hebben we dit niet alleen gedaan, ik voor alle duidelijkheid: heel veel organisaties, en heel veel politici en, en allerlei mensen hebben daaraan meegewerkt. Maar dit is wel. Ja, Heel, je kan heel duidelijk een lijn zien van wat er in die zes jaar is gebeurd... en hoe dit steeds dichterbij kwam en op, op een bepaald moment gewoon onomkomenbaar was. Wat, Het, wat, wat was dat bepaalde moment? Um, dat weet ik nog heel precies. Uh, dat ging om een meisje, uh, dat was in Dokkum geboren, dat was in 2009. Uh, was toen elf jaar oud en woonde vijf jaar in Rotterdam... en dreigde te worden uitgezet naar een land dat zij totaal niet kende, uh, Syrisch-Kurdistan... Uh, school kwam in actie in Rotterdam. Een directeur die ging met een tuk-tuk het hele land door om aandacht te vragen. Daarvoor, uh, wij organiseerden op het uh, pleinen manifestaties. Uh, alle kamerleden van de oppositie waren erbij. En ik weet nog precies, op dat moment in de coulissen zei Hans Spekman tegen mij... en nu ben ik het helemaal zat. Nu komt er een wet. En die wet die kwam er. Daar is toen twee jaar aan gewerkt. en uh, Uiteindelijk is die vorig jaar februari gepresenteerd als wetsvoorstel. Nou, er was op dat moment natuurlijk totaal geen meerderheid voor. Mm. Uh, uh, maar nu, ja, met, het, ja, met onderhandelingen voor de regering... Ja, toen, toen, ik wist gewoon, van, dat kunnen ze niet loslaten. Dit, dit moet er komen. En het is gelukt. En het pardon is niet, dat pardon is er gewoon af en toe wel eens nodig. Een pardon heb je in allerlei landen. Maar wat zo bijzonder is, is dat er gewoon echt een permanente regeling komt. Dus dat we gaan erkennen... Op een gegeven moment hoort een geworteld kind in de maatschappij... en ga je die beschadigen als je die nog uitzet. Zo'n kind heeft rechten en die rechten erkennen we nu... omdat er echt een permanente regeling komt voor al deze gevallen in de toekomst ook. Ja, dat en, is heel bijzonder. En dan volg ik het nieuws gisteravond en dan eh, kijk ik op uh, uh, teletekst of nu en dan staat er Mauro mag blijven. Mauro is natuurlijk toch het afgelopen jaar het gezicht geworden... van wat dan gewortelde kinderen is gaan heten. Heb je hem, heb je hem daar zelf nog over gesproken? Nou, ik had uh, vanavond wel een e-mail van, uh, van het gezin. Ja, ik vond Mauro niet exemplarisch hiervoor, helemaal niet. Uh, maar wij wel, dat wil zeggen. Ja. Uh, Degenen die het afgelopen jaar ja. gevolgd hebben, die uh, Ja, maar, die maar reten... wat dat vond ik juist heel moeilijk te aan. Omdat wat ik zo, wat zo... Maar ik wil eerst even weten van hoe hij reageerde. Ik heb hem niet zelf gesproken. Ik heb zijn uh, uh, pleegouders gesproken. En die waren ontzettend gelukkig om rustig de kerst in te kunnen. Hoe is het met Mauro? Goed, ja. Gaat echt heel goed, ja. Hoe vaak heb je contact met hem? Af en toe over de mail vooral. En soms telefonisch. Ja. Mm. Eén keer in de maand. Kun je proberen te beschrijven wat de opluchting voor de Mauro's van deze wereld... Uh... Um, hoe groot die opluchting is, wat dat voor hen betekent. Dat is moeilijk in één omdat het voor elk kind zo verschillend is. Um, maar wat ik heel veel terughoor is uh, rustig... Oh ja, dat was mooi. Dat was de dag dat het in het regeerakkoord um, uh, bekend werd dat het daarin stond. Dat was al de eerste grote uh, vreugde uitbarsting. Toen ben ik s'avonds naar Katwijk gegaan. Dat is een gezinslocatie uh, waar... Um, uh, uitgeprocedeerde gezinnen met kinderen wonen. Onder vrijheidsbeperking. Dus dat zit je min of meer opgesloten. De deur staat open, maar je bent heel erg beperkt in wat je mag. En daar kwam een, uh, een moeder met een kindje naar mij toe. En ik stond bij de altijd, want die, dingen, die centra liggen altijd op de meest onmogelijke plekken. Dus één keer per uur komt er een bus voorbij en... Nou, uh, ik stond bij die bus wel te wachten, want ik had daar even de, de, het nieuws gevierd met een aantal gezinnen. En kwam mijn moeder met een kindje naar me toe en die zei uh, heel simpel, die zei van... We hebben vandaag voor het eerst rustig gegeten en ik weet zeker dat we vannacht voor het eerst rustig slapen. Die angst voor de klop op de deur, dat, dat is toch wel het meest... Uh, ja, wat me meest raakt altijd als kinderen dat vertellen. Van de angst van, s morgens komt de politie, word je opgepakt, ga je de gevangenis in... en word je naar een land gestuurd waar je, waar je totaal geen band mee hebt. Die angst, dat die weg is, dat, dat is, ja, is voor onschatbare waarde. Heb je enig idee voor hoeveel kinderen dit gaat gelden? Deze vorm van kinderpardon? Ja, dat is altijd een moeilijke vraag natuurlijk. De staatssecretaris had het zelf gisteren over 800 kinderen. Ik denk dat dat wel aardig in de buurt komt. Ik neem aan 800 gezinnen, dus dan... Nou ja, huh. kleine 2000 mensen. En gaat hij dan allerlei criteria formuleren waar je dan aan moet voldoen? En zijn jullie als Defense for Children het dan ook eens met die criteria? Of vind je dat de groep misschien ook groter moet worden? Ja... Dat is zo. Het is een beetje een dubbele boodschap. En Natuurlijk zijn we ontzettend blij dat we dit bereikt hebben. En tegelijkertijd zie je onmiddellijk wie er buiten de boot gaat vallen. Dat zijn ook gehoord door de kinderen. En ook kinderen die met evenveel recht zouden moeten kunnen blijven. Dus daar gaan we dan onmiddellijk mee door. Ik ben altijd een beetje bang dat dat zo zurig overkomt. Want kan je nooit je zegeningen tellen? Dat doen we echt. We hebben dit echt gevierd. Uh, maar tegelijkertijd... Bijvoorbeeld kinderen van ouders die geen asiel hebben aangevraagd... maar een andere procedure zijn gestart migrantengezinnen die, die via een gezinsherenigingsprocedure... Of, of arbeidsvisum, of noem het maar op. Roma, die niet altijd een vluchtelingenachtergrond hebben... en andere procedures hebben gehad. Die kinderen, dat, dat zijn ook tot de kinderen die bij ons zijn gaan horen. En, en de, uh, we weten heel goed hoe, de, hoe de, de logica achter deze regeling... waar die op gebaseerd is, die is gebaseerd op onderzoek... dat aantoont wanneer het schadelijk is voor kinderen om uitgezet te worden... En wanneer dat hun ontwikkeling echt onrechtvaardig eh, zwaar eh, hindert. Um, en die literatuur maakt natuurlijk helemaal geen, uit, geen, geen verschil tussen asiel of regulier. Dat, is geen, dat zijn geen termen in, in, in de ontwikkelingspsychologie of in de pedagogiek. Zo denk je niet als je het hebt over de ontwikkeling van kinderen. En dan zie je toch dat dat ja, met zo'n regeling dan ja, een heel specifieke groep uh, telt... waarbij niet echt het, het kinderbelang helemaal voorop staat. En daar gaan we over door, want wij vinden dat, ook echt een, een, dat je daar op grond van non-discriminatiebeginsel tegenaan uh, uh, uh, moet kijken. Dus we gaan gewoon naar de rechter met zo'n kind en denken, waarom dit kind wel en dat kind niet, uh, leg het maar uit, kan dat wel? Ik ben benieuwd. Ik denk dat we best wel sterk staan daarmee met dat argument. Jullie gaan dus met kinderen naar de rechter voor diegene die niet onder dat pardon vallen. En niet voor allemaal. Nee, maar bijvoorbeeld als je het hebt over zo'n onderscheid... van wat voor soort procedure moet je ouder... meer dan vijf jaar geleden gestart zijn. Ja, ah. Dat is geen kinderargument. En ik ben... Ja, dat, dat, ik vind het niet kansloos om daarover te procederen. Laat ik het zo zeggen. Ja. Wat Kijk, dit kabinet is van het uitruilen. Hè, dat hebben we natuurlijk de afgelopen weken en maanden wel uh, begrepen. Wat ook in het nieuws was... Dat, was dat naast het kinderpardon op dezelfde dag... Het kabinet besloot tot strafbaarstelling van illegaliteit. Uh, nou ja, dat is eigenlijk uh, een VVD-puntje. Het eerste punt waar we het over hadden, het kinderpardon zou je kunnen zeggen, is een Partij van de Arbeid-puntje. Doet zoiets nog zeer dat uh, dat uitruilen dan op zo'nzelfde dag komt? Ja, ik vind dat heel pijnlijk. Het zijn natuurlijk ook altijd weer andere organisaties die daar heel hard werk van hebben gemaakt. Dus dan, dan heb je ook een beetje het gevoel dat het niet solidair is om zo hard uh, te vechten voor je, voor je eigen punt. Uh, ik vind het strafbaar stellen van illegaliteit echt een mensenrechtelijk dieptepunt. Ja, onbeschrijfelijk. Maar dat, dat, je nou, dat simpele, wil ik toch even. Ik wil het, heel even dat je dat probeert te beschrijven. Ja, hoe diep dat dieptepunt is. <laughs> nou ja, dat, uh, um, dat je simpele zijn van iemand strafbaar maakt, dus dat je in de gevangenis kan komen omdat je er bent. Ik vind dat kan je toch niet uitleggen. Hoe, hoe moet Ik vind dat ook ja, misschien educatief zo slecht voor de kinderen in het land dat je leert van nou, Iemand hoeft niks verkeerd te doen. Dat zo leren we, zo worden we opgevoed, toch? Van als je dat doet, gebeurt er dat. Mm -hmm. nou ja, nu, ik, ik, als je ik er het, bent, he, krijg het je straf. Even. Ik probeer het heel even. Ja. Je gaat ja, naar ja. een land en je weet dat als je daar naartoe gaat, dat je in de bak kan komen, want je mag er niet naartoe. Ja, dat, dan lijkt het alsof mensen voor de lol vertrekken, alsof ze dit soort keuzes ook van tevoren maken. Dat klopt niet. Dat klopt niet. Ik, ik ben zelden iemand tegengekomen eh, op zo'n centrum voor uitgeprocedeerd... die me vertelde van, nou, dat, dat had ik echt heel goed afgewogen, al die landen. En toen heb ik die gekozen. Nou, dat, dat, dat, zo gaat dat niet. Je wordt ergens gedropt en, en je belandt ergens. Je bent er wel heel erg gepassioneerd over, hè? Ja, ik vind het, ik vind het echt heel erg. Kijk, het, het, het, het, nogmaals, het is niet echt het onderwerp van die vent vertellen... het treft de kinderen zelf ook niet... Maar ook als je een ouder hebt die strafbaar wordt. Hè? Ik bedoel, je zal als ouder maar even. Ja, mensen denken... denken, denk ik heel vaak niet van hoeveel impact dat heeft. Hè? Dus het is... je, je tante stuurt een pakje op voor Kerstmis. En je krijgt een papiertje in je brievenbus. Wil je dat pakje ophalen? Je gaat naar het postkantoor. En je krijgt dat pakje natuurlijk niet mee, want dan moet je je identificeren. Of je probeert uh, net op tijd nog te zijn omdat je de kinderen te laten uit school uh, bijna te laat is om, om ze uit school te halen. Uh, je fietst door een rood uh, stoplicht. Je wordt aangehouden. Het blijkt dat je hier niet mag zijn. En je wordt inderdaad de bak ingegroot. Dat zijn. In het hele gewone dagelijkse leven is dat, heeft dat zo'n impact. Dat kan je bijna niet voorstellen. Je kan je pas voorstellen als je echt praat met, met mensen die zo. Lang in dit soort dat is al heel zwaar om in de illegaliteit te leven. Je zit je echt in, in, in de marges van de samenleving. En als dat dan ook nog strafbaar wordt om zo in de goot te liggen, dat, dat, dat uh, ja, ik vind het echt heel erg. Maar goed. De... Je hebt muziek meegenomen, want ik wil na de muziek veel meer van je horen over waar die passie vandaan komt en wat voor jou ononderhandelbaar is en wat je heilig is. Ja, mag ik me er even mee bemoeien? Carla, jij hebt gekozen voor uh, Glenn Gould, die Bach speelt. Die horen wij vaak kreunen, deze pianist. Is dat de reden dat je hem hebt gekozen? Nee, nee, nee. Ik vind het prachtige muziek. Maar ik vind het wel charmant, mm. moet ik toegeven. Horen we dat nu ook? Ik weet niet welke versie oh, het is. we gaan kijken. <laughs> horen. MUZIEK Ik vind het hier geweldig. Klein Koelt cool die Bach speelt. Het is uh, de keuze van Carla van Os. Hij is juridisch adviseur bij Defence for Children. En ze is onze gast hier de heilige nacht lang, de langste nacht van het jaar. Um, we hebben het dus over wat heilig is voor u en voor ons. Wat is onopgeefbaar belangrijk en waardevol. Misschien wilt u daar zelf over meepraten. Dat kan op 020 521 7133. 521 7133. En we gaan ook af en toe de straat op. Sterker nog, uh, Sietske Jellema, onze verslaggeefster... die houdt gewoon tijdens een feestje hier en daar een microfoon onder neuzen. Wat is heilig voor u? Ik vind de recht van de mens eigenlijk wel uh, een heel belangrijk uh, issue... omdat het ook een heel mooi uh, eikpunt is, zeg maar. En daar zijn we natuurlijk nog lang niet aan toe. Als dus je kijkt naar martelingen in de gevangenis of uh, armoede lang niet iedereen heeft elke dag een bord te eten... laat staan twee keer of drie keer. Uh, voor mij is de gemeenschap heilig. Dat je het lef hebt om uh, anderen te zien. Ook als die uh, heel verschillend zijn. Bepaalde mensen zijn, die zijn heilig. Bijvoorbeeld een, uh, een vriendin die ik nou bij me heb. Dus een gewone vriendin. Ze is zelfvertrouwd. En dat is een moslima. En ik leid zelf aan zware depressies. En sinds ik daar bevriend mee ben ben ik daar helemaal uitgekomen. Dat is niet voor mij ook heilig. En dat is zo'n hartstikke goede vriendschap. Ja, dat, ik heb het nog nooit zo diep meer gemaakt. De zondag. Zondagsrust. Ik ben christelijk opgevoed. En ik vind het eigenlijk wel een mooi excuus... om, eh, om de zondag te heiligen als heilige dag. Heilig voor mij is de medemens. Het, het, ik vind het nog steeds heel ernstig... dat wij in Nederland eh, het toelaten... dat mensen als Wilders spreken over Marokkaans stuig. Dat wij een VVD in een poster horen zeggen dat het niet meer moet gaan om de daders, maar dat wij nu alleen nog maar om de slachtoffers moeten denken, dat vind ik vreselijk. Want dan zetten wij mensen die weliswaar zich verkeerd gedragen, oh ja, nee, maar die zetten we weg. En we moeten ervoor eh, zorgen dat mensen altijd ons heilig zijn. Wat het ook is, wie het ook is, wat ze misdaan, ze zijn ons heilig. Wat is heilig? En uh, Paul Rozemel praat met Carla van Osma. Paul, mag ik aan jou vragen wat voor jou heilig is? Um, of sla ik op hol? Nee. Um, ja, dan kom ik toch bij grote begrippen als menselijke waardigheid. Voor mensen die dat niet als vanzelf hebben. Ik zat te luisteren in de auto op weg hier naartoe naar Bert Keizer. En die raakte mij heel erg met zijn verhaal over uh, mensen die dement zijn en in een verpleeghuis wonen. En door de meerderheid van de bevolking... misschien niet snel als waardig worden gezien of, of ervaren. Uh, het zijn mensen waarvan hij zei... de pempers zijn volwassen, de pempers hangen op hun knieën. En uh, ja, dan verlies je een vorm van waardigheid. En ik geloof dat uh, het overeind houden van waardigheid... dat dat wel iets is wat heel dicht in de buurt komt... bij wat voor mij heilig is. Elk mens is er één. Maar dan ga ik wel weer heel snel naar Carla van Os, eh, die eh, bij Defense for Children werkt. Zoals Annemiek zei, eh, daarvoor bij Vluchtelingenwerk gewerkt heeft. Of de Stichting Vluchtelingen, moet ik zeggen. En, eh, eh, en dus eigenlijk eh, van maatschappelijke organisatie die zich inzet van, voor volwassenen, is overgestapt naar een maatschappelijke organisatie die zich inzet voor kinderen. Wat is jouw heilig? Er zijn... Um, de, maar heel simpel gezegd is het kinderrechtenverdrag mij heilig. Ik noem dat ook gewoon mijn bijbel. Die, die staat op mijn bureau en daar kijk ik elke dag in. Daar kijk je elke dag in? Ja, zeker. Um, natuurlijk weet ik zo uit mijn hoofd op te lepelen... wat er in artikel 12 of 15 of, of 17 staat. Maar... Uh, juristerij is gewoon heel erg uh, haarkloverij. Dus je moet wel gewoon altijd heel erg precies teruglezen... als je het ergens over gaat hebben van hoe staat het er precies... om wat, daar iemand wat, wat, mee om de oren te kunnen wat, slaan. Wat, dat vind ik wel bijzonder. Je bent juriste. Uh, wat is dan in dat kinderrechtenverdrag het meest heilige artikel? Nou ja, het artikel eigenlijk wat je net zei over de menselijke waardigheid... dat ligt eigenlijk een grondslag aan heel veel mensenrechten natuurlijk. Ook kinderrechten. En dat staat dan altijd in de preambules... De menselijke waardigheid moet beschermd worden. En dan gaan we dit en dat en dat doen. En dit en dat en dat zijn de rechten. Uh, dus die, die is heel erg belangrijk als, als, als, ja, als beginsel... onder alles wat te maken heeft met rechten. Um, en daarna kom je natuurlijk heel snel bij, bij, bij niet te discrimineren. Dat is ook zo belangrijk. En dat zit natuurlijk heel erg in ons werk. En het verschil met de Stichting Vluchtelingen en Defense Children is niet zozeer de leeftijden. Uh, maar veel meer dat het. Dat waren vluchtelingen in het buitenland. Dus ik ben daarvoor in de verschillende oorlogsgebieden uh, geweest. Kinderen in kampen uh, in Kenia, in Sudan uh, gezien. Uh, en hier werken we, uh, wij in elk geval, ons team, op, uh, voor de asielkinderen in Nederland. Mm. Ja. En daar allebei speelt dat, dat begrip menselijke waardigheid. Ja. Dat is zo cruciaal dat je daar uh, oog voor blijft houden. Daar heb je heel erg gelijk in. Dat, dat is een soort... Uh, ja, je, daarvoor moet je heel goed kunnen inleven in een ander. En dat blijven doen terwijl dat tegelijkertijd heel moeilijk is. Want, want als je echt probeert voor te stellen hoe het is om, om, zo te, om daar te zijn in zo'n kamp of in, in zo'n gezinslocatie, dan, dan is het niet te doen het werk. Je moet dat ook met een zekere distantie en, en rationaliteit kunnen doen. Lukt dat, dat uh, inleven? Soms. Ik, soms. Maar ik, ik moet eerlijk zeggen, ik heb mezelf er ook wel eens op betrapt... dat ik het niet altijd even goed doe. Ik, ik, ik was een keer bij een debat in Rotterdam. Een, een debat onder mensen die debatteren over, over rechten van, van vluchtelingen... en asielzoekers met Kamerleden. Uh, er waren wat vrijwilligers die dat hadden georganiseerd. Uh, twee jaar later uh, kom ik in te Apel. Uh, Ter Apel is een soort uitzetcentrum, echt... Het, alle aller, aller, aller uh, droevigste plekje van Nederland wat mij betreft. Er staat een heel groot hek om, uh, omheen. Je mag er wel uit, maar het is echt een gevangenis. Ondanks dat je eruit mag. Er staat achter het hek een mevrouw en die roept mij. Ik loop op de weg, zij staat achter het hek. Kala kala, ken je me niet meer? En, en met een schok zie ik dat het een van die vrijwilligers... van het debat van twee jaar eerder is. Hm. En op dat moment realiseerde ik me dat ik toch... Al die tijd daarvoor had gedacht dat er een ander soort mensen was die daar zaten in te apel. Toen pas realiseerde ik me van nee, dit, dit, dit zijn wij. Wij doen dit, wij zitten hier, wij met z'n allen. Um, uh, dat raakte heel erg, omdat ik me toen... Ik bedoel, ik vind natuurlijk dat, zelf, dat ik heel nobel ben en goede principes en de mensenrechten hoog houden. En toch leerde mij dat moment dat het heel moeilijk is om echt je voor te stellen dat jij daar in de apel zit. Kun je proberen ons duidelijk te maken en de luisteraar duidelijk te maken... waar die passie van jou vandaan komt? Ja, dat weet je nooit. Ik, ik, ik, was ik weet nu niks, dus alles wat je zegt is meegenomen. <lacht> um, ja, ik vind dat ja, dit vind ik al zo last, want het zijn van die achteraf vragen. Hè? Want je denkt er als kind natuurlijk helemaal niet aan aan dit soort dingen... Uh, wie heel erg belangrijk voor mij was, is mijn opa. Die vandaag jarig is. Ik oh. hoop dat hij niet luistert, maar lekker slaapt. Ik ga zo naar hem toe. Nog een keer gefeliciteerd. Uh, uh, ik, uh, die heeft in de, in de oorlog uh, in het verzet gezeten. Uh, en ik, een van mijn eerste herinneringen zijn... dat ik bij hem in bed lig. Uh, oma maakt het ontbijt klaar. Ik logeerde er veel. En dat hij dan spannende verhalen over de oorlog vertelde. En die spannende verhalen gingen dus over... Wat hij deed. Hij, zat, uh, hij werkte uh, al voor de oorlog bij de PTT. En is in de communicatie heeft hij van alles gedaan. Uh, en, en, en de, ik denk achteraf gezien dat hij eigenlijk onverantwoord uh, harde verhalen vertelde. Want ik herinner me echt dat hij dan vertelde dat er vrienden opgepakt werden. En dat, je dan moest, en dat die gemarteld werden. En dat je dan moest afwachten of jij ook opgepakt zou worden. Of dat die, die vriend dan wel zijn mond zou kunnen houden. Uh, dat maakte een enorme impact op mij. Ik wilde... Ja, daar wil ik alles van weten. En ik heb recent voor zijn uh, 85ste verjaardag, hij wordt vandaag uh, 89, maar voor zijn 85ste verjaardag heb ik zijn uh, uh, dagboekaantekeningen uit de oorlog uitgewerkt. En hij had het er heel lang niet over gehad en op een bepaald moment, ik, ik pakte heel vaak naar hem terug als ik twijfels had over hoe, uh, hoe wij het hier doen met asielzoekers, dat ik hem dan belde en dan vroeg ik van hoe deden we dat dan na de oorlog met, met mensen die misschien mee hadden gedaan en wat de Duitsers deden. Zoals we nu heel hard kijken tegen mensen die in het verkeerd regime in Afghanistan hebben gewerkt. Die worden uitgesloten van elke bescherming. Kinderen ook. Vandaag ook bij het pardon. Uitgesloten. Ouders hebben misschien iets fout gedaan. Dan bel ik hem op en zeg ik hoe ging dat na de oorlog dan? Als mensen gewoon door waren gegaan onder de bezetting. En dus, dus zo, zo bleef ik daarmee bezig. En, en toen, kwam, toen ik zei, van, ik wilde eigenlijk opschrijven. Ik vind het echt heel waardevol. Toen kwam hij pas met, met uh, dagboeken. Die hele kriebelige potlood lijntjes. Natuurlijk zo zuinig mogelijk. Uh, papiergebruik. En, uh, en heel minutieus van dag tot dag alles opgeschreven. Dat heb ik uh, uitgegeven voor zijn kinderen en zijn kleinkinderen. Nou, oh, dat is mooi. En dat, maar, dat maar... is een, echt een belangrijke inspiratiebron. Eén van de... Ja. Ja. Denk je dat hij ook, of heb je daar met hem contact over? Is hij dan ook blij als jij als een van de gezichten van Defense for Children uh, zo'n overwinning boekt met zo'n kinderpardon? Dus dat daar waar jij van hem dingen opgepikt hebt uh, als het gaat om rechtvaardigheid en non-discriminatie, nou, nou boek jij een overwinning of jullie? Dan blij ja, <laughs> natuurlijk ja. is hij altijd trots en, en, en blij. Hij belt dan ook wel als hij iets gezien heeft of zo. En dan belt hij op. Uh, uh, maar ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik vrees dat als ik gewoon iets heel succesvol uh, uh, in de commercie had gedaan en daarmee op tv kwam, dat hij daar ook heel trots op geweest zou zijn. Ik, ik weet niet of het zo... Dat was ook mijn les toen ik dat boekje met hem maakte. heb ik een, een weekend met hem op de Veluwe gezeten om terug te kijken. Van hoe, hoe, wat heeft dat nou betekend, die oorlog voor jou? En uh, dat was helemaal niet zo diep. Nee, dat, dat zat niet zo... Hoe moet ik dat zeggen? Het was voor hem zo normaal. Maar dat kan natuurlijk voor de generatie waar ja. wij toe behoren. Ik ben een slagje ouder, maar in ieder geval, we hebben die oorlog niet meegemaakt. Kan dat toch veel meer bijzonder zijn dan ja. de generatie die die oorlog ja. zelf meegemaakt. Je had het net over um, uh, uh, non-discriminatie. Ik denk dat er heel weinig mensen zijn die van zichzelf zeggen dat ze discrimineren. Toch gebeurt het elke dag, overal. Ja. Um, um, maak je jezelf wel eens schuldig aan vooroordelen of discriminatie? Nou ja, ik vind dat voorbeeld wat ik net gaf een voorbeeld. Van dat, dat je toch hebt gedacht, dat je echt pas realiseert... Uh, dat je van dezelfde soort mens bent. Omdat je iemand gewoon in werk hebt meegemaakt... en die dan zo in de problemen zit. Dat, dat vind ik wel een voorbeeld daarvan. Uh, verder, uh, ja, ongetwijfeld. Ik, ik zie het in alle mensen en het zal ook in mij zitten. Maar, uh, ik vind het moeilijk om nu even een concreet voorbeeld te bedenken... hoe ik discrimineer... En jij, Paul? Um, dat is een lekkere interventie van je zo eventjes. Uh, Sorry, het is nog vroeger. Het is zaterdagochtend vroeg. Ja, wij zijn toch een beetje van het vak van de vragen stellen... en niet van de vragen beantwoorden. Dan kom je rang en eens van wat is jouw heilig? En discrimineer jij wel eens, maar... Um, de, ik, ik maak me absoluut schuldig aan uh, vooroordelen. Ik zal je één uh, voorbeeld noemen, waar, omdat ik het toevallig uh, laatst over had. Uh, dat ging over die jongen die rauw voedsel eet. En daar was dat standpunt NL op de radio. En daar zat ik naar te luisteren. En toen was er een mevrouw. En die zei in heel plat Nederlands, begon zij zich te introduceren. En toen dacht ik, oh die mevrouw die gaat waarschijnlijk zeggen... dat die moeder de gevangenis in moet, et cetera. En die mevrouw die had een heel genuanceerd verhaal. Wat haak stond op de mainstream. En toen werd ik even door deze mevrouw. Het kwam te genadeloos gekomen. Ja, dat door haar dialect en de manier waarop zij zich introduceerde. ontstond er bij mij een vooroordeel. Het hm. is dus nog geen discriminatie. Maar hebben jullie wel eens dat je hoort hoe anderen over jou oordelen? En dan laten ze zeggen: oh, ik dacht dat jij, dat is hoe dat voelt. Vind je dat niet? Ja, dat, dat, dat, ma dat maak ik heel vaak ja, ja. mee. Dat en mensen zeggen van, oh... Je valt best mee in te echt. Exact. Echt. <lacht> Precies. Nou, en <lacht> oh, en, en vind is dat dan prettig of is dat pijnlijk? Nou, daar ben ik al echt al lang overheen. Dat dat pijnlijk is. Maar, ik vind, maar is het leerzaam? Ik vind het zelf wel eens fascinerend dat mensen allerlei beelden op je plakken. Of, of aannames of, of, of associaties met hele andere dingen met hunzelf, of weet ik wel wat. Je, denkt, je bent eigenlijk gewoon ook een projectiescherm, jij met je hoofd op televisie. Ja, dat is waar. Dat is waar. Heb, heb jij er last van, Carla? Dat mensen andere beelden hebben van hoe je bent. Nou, ik denk ik wel dat mensen denken dat ik heel sociaal ben. Uh, sociaal in de zin van... De, ik heb natuurlijk werk waar ik heel veel contact mee heb... met, met allerlei mensen in allerlei beroepen. Uh, terwijl ik heel erg hecht aan wat is je heilig... aan, aan stilte, eenzaamheid, wandelen, natuur... Ik moet een paar keer per jaar, een week wandelen op Vlieland. Dat is heilig. Maar dat en, is je heilig? En dan, dan um... ja, dus ik voel me zelf niet zo'n heel erg sociabel mens, en dat, terwijl mensen dat beeld dan wel hebben, omdat je daarmee oh ja. in beeld bent. Dat is mooi. Ja, ja. ja. Nou, we hebben het over samenleven. Doe je niet alleen in feite. Hoe alleen iemand kan zijn, dat blijkt ook uit eenzame uitvaarten. Als er niemand komt opdagen bij een gestorven Amsterdammer... dan schrijft een van de dichters uit de Poel des Doods... van de dichter F. Starik een gedicht en gaat dat dan voordragen. Als laatste saluut aan de eenzame doden. En uh, Starik noemt dat een kontje naar God. Laten we luisteren naar hem, Starik, en zijn geliefde... de dichteres Frauke Tuinman. Ik heb laatst wel bedacht, of gisteren eigenlijk, heb ik een klein verhaaltje geschreven over, eh, als, als stel dat ik doodga, hoe dan het, het begin van mijn eh, uitvaart moet verlopen. Namelijk met een nummer van de Virgin Prunes. Iedereen zit al in de oude. Het is stil. De kist is er nog niet. En dan wil ik graag vier van die ouderwetse dragers, die oude dragers, echt, die, die zijn bij eenzaam. Uitfijten ook vaak van die oude dragers met een karpatenkop. En dan ga je dat nummer van de Virgin Poons horen en dan komen ze mijn kist binnen over, En dan moeten ze op de maat van de muziek stampen met hun voet. En dan steeds, want het, het nummer duurt maar twee minuten, maar toch, het is, het is, het is een hele... Het is er heel lang om over te doen, van achter naar voren, de oude. En dan lopen ze steeds een stukje naar voren en dan trekken ze weer een stukje terug. Alsof de dode tegenstribbelt in zijn kist. En dat dat dan mijn, mijn laatste opkomst is. Je hebt er echt zin in, hè? Ja, ik vond het een fijne, fijne gedachte <laughs> dat het zo zo gaat. Wat denk je er zelf van mee te krijgen? Uh, niks. En dat vind je niet jammer? Dat klinkt mij meer toe als een performance die je een keer zou willen doen. Uh, ja. Ik zou me er inderdaad wel een beetje toe moeten zetten om al dat theater te organiseren. Maar omdat Frank het misschien zou waarderen, zou je het wel doen? Ja, ik zou het wel doen. Want dat, dat zou je dus wel willen. Je, bedoel, die, ja, nee, kijk, dat die die kist, was een. Die een hele performance. Dragen, en weer een stukje ja, ik vond en... dat ineens een onstuitbaar grappige Het gedachte. Dat, grappig, je, maar... dat, je, dat je zo de aula wordt binnengebracht. En je laatste performance geeft. En. Uh, dat mag best fictie blijven. Ja, dat mag ook gedaan worden, maar ik heb geen idee. Het rare is, sinds ik die eenzame uitvaart doe, vragen mensen ook altijd van wat wil je dan zelf en welke muziek wil je dan horen en zo? Terwijl dat eigenlijk alleen maar ver weg is komen te staan. Ik heb alle muziek die ik eventueel voor mezelf had willen gebruiken ook al lang opgebrand aan eenzame uitvaarten. Als je er zoveel mee bezig bent, dan denk je niet meer aan je eigen dood. Dan denk je alleen maar aan het zo goed mogelijk organiseren van andermans dood. De, de mensen vragen dan altijd van, uh, of, of dat dat niet, niet erg is als je zo vaak naar begrafenissen moet. Of je daar niet, niet heel verdrietig van wordt of zo. Dat, dat is volgens mij helemaal niet zo. Maar volgens mij maak je ook een heel duidelijk onderscheid... tussen privé-uitvaart en werkuitvaart. Want iedere keer als er, uh, zeg maar, tussen aanhalingstekens in het echt... iemand doodgaat, dan ben jij flabbergasted. Ja. En heel emotioneel. Ik heb er ook wel meer last van gekregen in die zin. Ja. Sinds de eenzame uitvaart? Of gewoon omdat je ouder wordt... Dat kan ook, ja. Omdat er veel mensen dood zijn. Dat vind je niet zo leuk. De eerste dood die ik bewust heb medegemaakt, was de dood van mijn opa. En toen was ik een jongen van een jaar of twaalf. En uh, dat was schitterend. Uh, in de zin van dat de man oud en dertig dagen zat tevreden was met het feit dat hij moest overlijden. En uh, bijna gelukkig afscheid van de wereld nam. En uh, wij hielden erg veel van elkaar, opa en ik. En hij huilde geluidloos en glimlachte tegelijk... en hield mijn hand vast en zo. En ik wist dat ik hem niet meer terug zou zien. En dat was heel mooi en lief en ontroerend en ook niet erg... En een vrouwtje weet dan weer... die heeft dat ooit van een yoga-leraar gehoord... dat het heel belangrijk is... hoe de dood bij jou wordt binnengebracht. Van, uh, wat was dat? Iets je eerste met, met, doden. Het uh, moet een goede zijn. Maar dat ging over uh, mensen die uitvaartleider wouden worden of zo. En die, die yoga-leraar die zei... ja, weet je wat je dan moet doen? Dan moet je naar een hospice gaan... waar mensen ja. echt klaar met hun leven zijn. En dan... Uh, zorg je dat je eerst de dode goed is. En dan ben je veel beter toegerust om met de dood om te gaan. En vervolgens uh, stierf mijn vader in 89. toen was een jaar of dertig. Ik woonde in Parijs. En, uh, die, die was heel lang ziek. En... Ik was nachts uit geweest en kwam pas uh, tegen het krieken van de morgen... Mijn piepkleine dienstbodekamertje binnen op de boulevard du Montparnasse. Ik woonde wel op stand, dat wel. En toen ik thuis kwam, rinkelde onafgebroken de telefoon. En toen ben ik met de eerste, ik geloof met een bus, naar mijn ouders gegaan. En uh, toen ben ik met mijn jongste broer gaan kijken hoe die in zijn kist lag... De uitvaartleider excuseerde zich voor het niet opbinden van de kin. Dus, uh, de, ik heb hem heel uitgebreid gefotografeerd ook. En eigenlijk was het, was het een, een, een eenzame uitvaart avant la lettre... met die vier, vijf mensen in de aula. Uh, niemand had er aan gedacht of er iets gezegd moest worden. Mijn broer had dan nog net een muziekstuk uitgezocht, maar dat was het ongeveer. En uh, dat heeft een hele diepe indruk op me gemaakt qua hoe om het hand we met de dood waren op dat moment. In zekere zin zou je kunnen zeggen dat, dat de eenzame uitvaart een reenactment is van dat sterven van mijn vader. Zeer eenvoudig, uh, bijna geen mensen, uh, dat je met dat kleine clubje achter de kist uh, aanloopt. De karigheid van alles, eigenlijk. Hij wou dat zelf. Uh, we gaan er geen poppenkast van maken, vond hij. En hij was ook heel erg klaar met zijn leven en hij was heel erg ongelukkig. En ik geloof dat hij zelf vond dat hij ook niet meer dan dat verdiende. S Het was de dichter F. Starik die uh, vaak naar eenzame uitvaarten gaat... om uh, de doden nog een kontje naar God te geven. Want samenleven doe je niet alleen. Wij zijn al de hele nacht aan het mijmeren over het thema heilig. Deze langste nacht van het jaar. Wat is heilig voor ons? Wat is onopgeefbaar belangrijk, ook als alles wegvalt? Misschien wilt u daar zelf wel wat over zeggen. Dat kan op 020-521-7133. 521-7133. U kunt zelfs langskomen. Wij zijn hier ontzettend in de kerstsfeer met de ICON-collega's. In Desmet, plantagemiddelaan 4 in Amsterdam. U bent van harte welkom. En over dat thema heilig, mijn collega Paul Rozenmuller is nu in gesprek met Carla van Os. Zij is juridisch adviseur bij Defence for Children. Paul. Ja, Annemiek, we hadden het net met Carla van Os al over heilig en wat ononderhandelbaar is. Um, Carla. Hoe je het went of keert. Kijk, het kerstfeest is voor jullie begonnen met het kinderpardon... waar het kabinet gisteren toe besloten heeft. Daar hebben we het al over gehad. Um, maar Mauro was natuurlijk toch het afgelopen half jaar of jaar... of maakt niet zoveel uit... het gezicht van een gewortelde uh, kind... of een groep gewortelde kinderen. Um, jullie zullen een rol gespeeld hebben in zo iemand naar voren schuiven. Dat is ook belangrijk om uiteindelijk een overwinning te boeken. Hoe groot is dan het dilemma... Uh, om zo'n jongen naar voren te schuiven met alle gevolgen van dien. Ja, ook wat dat betreft is Maro geen goed voorbeeld. Uh, er zijn heel veel jongeren naar voren geschoven... om, om, uh, om dit probleem duidelijk te maken. En Mauro is tegen wil en dank uh, een gezicht geworden. Die wou dat niet, die past ook niet bij hem. Het dus was echt een, een, een, een laatste ja, noodkreet... Uh, die we op het plein deden, samen met kamerleden... potje voetballen, één keer nog tv erbij. Weet jullie echt zeker dat we deze jongen gaan uitzetten? Nee, dat willen we niet. Doe dan wat. Uh... Maar er is geen kind zoveel in het nieuws geweest. Ja, maar dat, dat heeft... Ja, maar dat, Hoe is dat gekomen? Nou ja, daar zijn hele programma's over gemaakt. Het lijkt me zonde om dat nu allemaal te gaan herkouwen. Dat is natuurlijk heel erg, uh, heel erg uit de hand gelopen. Maar we hebben zo vaak... Uh, kinderen zoals ook hij in het nieuws gebracht... terwijl er wel een be bewuste keuze is. Maar je probeert altijd... Uh, dat was trouwens met kinderpardon heel maar, Je probeert altijd uh, uh, kinderen daarvoor uit te kiezen... die dat uh, op de eerste plaats natuurlijk zelf willen... en op de tweede ja. plaats daar heel sterk van worden. Want het is ook een recht om jezelf te uiten, voor je rechten op te komen. Dat hebben, dat hebben we ook zo geleerd met, de, met deze laatste campagne... van die gewortelde kinderen zijn we met de verkiezingen... met een hele bus, uh, kinderen uit Katwijk, uh, uh, al die debatten afgegaan. En toen ik dus uh, terugkwam in die gezinslocatie in Katwijk... om te vieren dat het, pardon, in het regeerakkoord stond... Uh, toen zei een van die kinderen tegen mij... weet je, Carla, wat we nu hebben geleerd... is dat als je tegen de overheid bent... dat je niet in de kelder wordt getrapt maar langzaam via een trap omhoog komt en dat je uiteindelijk kan winnen. En dat vond ik zo uh, uh, mooi om te horen. Omdat het natuurlijk zo haak staat op, op wat voor landen deze kinderen uh, komen. Die dus dat, dat... In die landen kun je een strijd tegen de overheid niet winnen? Ja, heel vaak niet. Je, als je niet oppast, moet je dat zelfs met de dood bekopen. En het, is ja. natuurlijk, en, het was zo duidelijk dat de overheid... Hè, bedoel, ik, ik, ik moet zeggen dat het me ongelooflijk stoorde... dat minister Leers uh, bij Paul Witteman uh, van de week... mocht zeggen dat hij blij was met het kinderpardon. Ik dacht nou. nou ik, ik dacht even. Waarom? Waarom hebben we al die jaren moeten strijden hiervoor? Waarom heeft hij keer op keer gezegd: Nee, daar kunnen we niet aan beginnen. Dan komen alle mensen met kinderen naar Nederland. En dan mag hij achteraf zeggen dat hij er alsnog blij mee is. Ik, ik vond het zo. Uh, uh, oneerlijk naar nou, al die kinderen die, die onder zijn bewind uh, dit niet kregen omdat hij dat niet vond kunnen. Nou ja, je zei eerder uh, in het gesprek dat je je altijd moet verplaatsen in de positie van iemand. Het kan toch ook zo zijn dat hij minister was in een politieke constellatie waar hij dit er gewoon niet doorheen kreeg en met een soort Mission Impossible was opgezadeld. Ja, nou ik vind het moeilijk dat je dan niet zegt, uh, dat vind ik heel jammer dat ik dat toen niet kon. Hmm. Dat vind ik echt moeilijk. Dat je niet gewoon spijt betuigt. Nee, dat was erg wat we toen ja. moesten doen. Ik kon niet anders. Prima als je dat zegt. Tuurlijk, ik, ik snap de politieke realiteit heel erg goed. Van de minister naar de kinderen, want daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om. Is het voor jullie een dilemma? Want dat vraag ik me af. Er zijn honderden kinderen die voor een vorm van legalisering in aanmerking komen. Wie schrijf je dan naar voren? Wie komt in de publiciteit? Wie dan niet? Hoe ingewikkeld is dat? Want je weet soms niet... Hoe zo'n kwartje valt, wat dat met een kind doet. De publiciteit kan, hè, dat weten wij als geen ander, met een kind op de loop gaan. Dan ja. raak je de regie misschien kwijt. Ja, vertel. Nou ja, dat, dat weet je elke keer af uh, samen met dat kind. Uh, ga je heel simpel de vraag van: weten jouw klasgenoten uh, wat voor situatie jij zit? Dat je op een asielzoekcentrum woont of, of, of in een kerk. Uh, als dat niet zo is, uh, hoe zou dat zijn als ze dat ineens allemaal mogen weten? Hoe bereid je dat voor met een juf? Uh, heel vaak moet ik zeggen dat leerkrachten, als kinderen eenmaal gekozen mm. hebben... om dit te doen, ook uh, uh, met de klas na uh, bespreken en, en de uitzending nakijken. Uh, dat helpt heel erg als het op school goed gesteund wordt. Nou, er, moet, ja, er zijn alle afwegingen die je moet maken. Um, uh, een heel belangrijk beginsel is dat we altijd eerst juridisch uh, werk doen. Bij we, we film werken juristen. Dus wij ja. helpen advocaten om de rechten van deze kinderen... beter uh, over het voetlicht te brengen. Uh, als dat allemaal niet gelukt is... dan probeer je heel vaak in stilte... en het is echt heel schrijnend. Dan probeer je heel vaak via politiek nog even, in stilte. Ik bedoel, alles gaat prettiger in stilte voor het kind... voor de politici die erbij betrokken zijn, voor de ambtenaren. Iedereen vindt het prettiger als het niet via de tv hoeft. Ja. Dus het is altijd sowieso een laatste optie... om een individueel kind in de picture te zetten. Dat geldt dus niet voor acties die we voeren. Een paar jaar geleden zetten wij kinderen op straat. Hè? Elke dag werden kinderen op straat gezet... in naam van ons allen die gestemd hebben... Die kinderen hebben samen actie gevoerd voor het recht op onderdak. Zoals ze gehoord dat de kinderen ook samen actie hebben gevoerd voor hun recht. Uh, dat is een heel ander verhaal. Of je een individueel kind over zijn eigen verhaal in het nieuws brengt, um, dan moet een kind uh, sterk zijn. Of, zoals in het geval van Maroma, we hebben ook andere voorbeelden gehad, uh, of het moet echt zo evident. Ja, hoe moet je dat eens uitleggen? Het um, ja, beste voorbeeld kan ik eigenlijk gewoon aan een kind vertellen, Erik. Erik die was in Congo, uh, oorlog in Congo, die was vijf jaar, raakte in de oorlog zijn moeder kwijt. Dat hoor je heel vaak hè, in oorlogsverhalen. Er wordt een dorp ingevallen, mensen stuiven uiteen, uh, raakten elkaar kwijt en kunnen elkaar dan soms jaren kwijt En Erik was zijn moeder acht jaar lang kwijt. Die vond hij terug in Nederland. Daar had die moeder inmiddels uh, Nederlandse nationaliteit, zijn broertjes ook. En Erik kwam met het acht jaar later, dus op zijn twaalfde, met het verkeerde papiertje. Nederland binnen. En heeft toen vijf jaar lang moeten procederen over of hij toch alsjeblieft... bij zijn inmiddels Nederlandse moeder en broertje mocht blijven. Dat mocht hmm. niet. Werd gewoon met uitzending bedreigd. En op het moment dat hij met uitzending werd bedreigd... toen hebben we gezegd, nou oké, okay, dit moet op tv. Uitzending met één vandaag. Toen belde de volgende dag na die uitzending een man op die zei... dit kan niet. De, als iedereen iedereen snapt dat dit tegen alle kinderrechten in is, om dit kind nu terug te sturen. Die belden naar jullie. Het, ja, die belden naar ons op. En hij zei: dit moet iedereen weten. Want als iedereen het weet, dan zal je zien dat het niet doorgaat. En wat gebeurde? Nou, ik zei, ik weet echt niet hoe. We hebben alles juridisch uitgeput. Uh, iedereen weet dat dit uh, speelt. We hadden dat uh, onder Kamerleden onder de aandacht gebracht. Hij zei: Dit moet bekend worden. Ik zei: Ja, dat kost heel veel geld. Want dan moet je campagne voeren, advertenties, uh, noem maar op. Hij zei, maak maar een budget. Het was een vrijdag, ik weet nog precies. Uh, maak een budget, stel een team samen. Uh, ik kom hier maandag bespreken wat je hebt bedacht. Uh, hoeveel geld je nodig hebt en met wie je dit gaat doen. En hij was een betalen. maandag met een grote zak geld. En we gingen gewoon los. Echt hm. keihard los. En uiteindelijk werd dat een grote uh, manifestatie op het plein. hoog uh, hooghouden, zoals ook een voetballer uitklundert. Uh, geweldig support van de voetbalclub. Uh, uh, en de avond voor de actie uh, belde mevrouw Albayrak dat Erik mocht blijven. En we hebben dus een fantastisch feest gevierd op dat plein. De actie ging natuurlijk toch door om het te vieren. En daar en dat was dat, deze dan, weldoener natuurlijk een hele, be die had een hele belangrijke rol in gespeeld. Maar, ja. die, die, uh, maar dat toont dus... En Erik was ook zo'n jongen die, die... Nou ja, Hij moest natuurlijk op de radio en op tv, want er waren campagne aan het voeren. En het was niet fijn. Want het was geen jongen die uit zichzelf dit gekozen zou hebben. Zoals Mauro dat ook niet was. En dat is dus heel anders dan met de, met de kinderen met wie je actie gaat voeren. Nou, ja. nou vertel je dit soort verhalen... Um, en dat zijn succesverhalen. Maar je zult af en toe ook teleurstellingen moeten slikken. Hoe ga jij daarmee om? Um, ja, ik moet ja, Ja, het klinkt heel erg struisvogelachtig. Maar ik drijf heel erg op die successen. Daar kan je echt een jaar mee vooruit met zo'n succes. Uh, ik ja. zou het overheid niet te hard uh, zeggen. Uh, <lacht> <lacht> mm, nou ja. Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk wil ik elke dag liefst succes. Maar. Wat um... gebeurt er op het moment dat jij. Um, voor iets pleit en het lukt niet? Je, je, haalt, je haalt het gewoon niet. Ja, maar dat hebben we elke dag. Ik bedoel, we hadden. Nee, niet dat is te makkelijk. Nou ja, we hadden. Uh, uh, we hebben met zes vluchtelingen- en kinderrechtenorganisaties. We twee, twee weken geleden een brief gestuurd. met dertien punten van: denk hieraan als het gaat over het kinderpardon. Nou, ik denk dat hij de. Een of twee, ik weet niet of de ons, kom, maar één of twee zijn daar ingewilligd. En elf niet. Dat is de dagelijkse realiteit. Je, je, je haalt niks. In beginsel, en af en toe schiet je eruit, en daar, daar vaar je op. Ik, als ik niet tegen teleurstellingen zou kunnen, kan je dit werk niet doen. Dat, dat die, die kinderen die eigenlijk, eigenlijk is de norm. Ik hoor je zeggen: de norm is dat je geen succes haalt, en ja. af en toe moet je een succesje halen. En ja. daar drijf je op verder. Ja, en die zijn wel heel erg. Die zijn wel heel. Ik bedoel in, in de zes jaar tijd dat ik nu in dit werk zit, hè, zes jaar geleden werden kinderen dus op straat gezet met hun gezin. Je weet niet wat dat betekent. Ik heb daar een boekje over gemaakt met interviews met kinderen en gewoon aan die kinderen gevraagd: hoe gaat dat als je op straat wordt. Nou zeg je iets interessants, straat... want ik ga je even onderbreken. Ja. Um, um, ook een beetje met het oog op de tijd. Ja, maar we hadden het eerder ook over je inleven in. Je, je zegt tegen mij: um, Je wil niet weten wat dat betekent. Weet jij zelf wat dat betekent? Nou, ja, heel moeizaam. Heel moeizaam. Ik vind dat echt heel moeilijk. Ik moet nou, sterker echt... nog, ik denk dat je dat niet weet. Als ik in vluchtelingenkamp kom, ik ben um, voor de icon heel veel op reis geweest. Ik heb heel veel gesproken met mensen uh, in abominabele omstandigheden. En elke keer probeer ik mezelf de vraag te stellen... kun je je voorstellen dat dat jouw voorland is? En of je nou moeder bent, of in mijn geval vader, of niet, dat doet er niet toe. Um, maar je kunt je niet voorstellen dat je uitgezet wordt. Je kunt je niet voorstellen dat je een geworteld kind hebt wat illegaal is. Omdat dat nou eenmaal het privilege is van in Nederland wonen en daar een loopbaan hebben. Nee, je kunt het je niet voorstellen... want je moet het je wel blijven proberen. Je moet het blijven proberen. En dat doe je door het zo concreet mogelijk te maken. Door te vragen aan een kind... hoe was dat toen je op straat werd gezet? En een kind kan dat heel, heel, Kinderen kunnen sowieso heel goed uitleggen... waardoor je iets dichterbij komt. Hè? Die zegt gewoon van... we stonden hier en er was een slagboom bij het centrum... en we moesten onze spullen in de vuilniszak... Doen. En die vuilniszak werd aan de andere kant van de slagboom gezet. En toen stonden wij op straat. Of Hevin, waar ik net over vertelde, die de aanleiding voor, vormde voor die, voor die wortelingswet. Uh, die vertelde mij, we zaten allemaal onder een boom in een park. Dat lijkt heel gezellig, het leek op picknicken. Maar we hadden natuurlijk veel te veel tassen bij van de Aldi vol met spullen. De spullen die ze hadden, hadden ze allemaal bij zich. En, de, en zij beschreef dat ze zich heel erg schaamde. Dat zij echt dacht. Er rijdt een tram langs. Ik, ik ken de plek, want het was in Den Haag... dat ze onder een boom echt sliep, echt letterlijk. Onder de boom geslapen. Uh, en ik ken die plek, want er rijdt de tram inderdaad langs. En ze zei, ik zag die mensen uit de tram echt kijken... Ik weet niet of het waar is, maar zij voelde echt mm. dat zij daar voor gek zat. Doordat ze met haar ouders op straat stond. En doordat kinderen dat zo concreet kunnen beschrijven... Uh, uh, kan je heel klein beetje proberen je in te leven. En dat is nodig als je met mensenrechten werkt. Je raakt, moet het proberen. Je raakt een kind in nood jou meer dan een volwassene in nood? Oeh, dat vind ik een hele moeilijke. Want ik heb ook, zoals jij zegt, in die kamper gezeten. En daar had ik... Um, nou ja, ik denk dat een kind. Ja, ja nou, maar dat komt denk ik omdat je in een, in een kind er vaak beter in slaagt om, om heel concreet duidelijk te maken wat iets betekent. Zonder daar heel ingewikkelde woorden aan te geven. Maar het gewoon heel. En dat is, dat, is, dat is eigenlijk ook weer hoe mensenrechten op het hoogste niveau bedreven worden. Als je kijkt wat het Europees Hof voor de Recht van de Mens doet, dat is heel concreet de feiten beschrijven. Het is precies omgekeerd aan hoe dat in Nederland gaat. De Nederlandse uitspraak begint met de regels... en dan vertellen ze wat er aan de hand is. Een mensenrechterhof die begint met wat is er aan de hand? Wat is er met deze mensen gebeurd? Waarom zitten ze in deze ellende? En dan gaan we dan kijken van wat voor beginselen zou je daarop op moeten toepassen. En kinderen slagen daar denk ik beter in dan volwassenen. Ik denk misschien heb je wel gelijk dat, je daardoor, dat ik daardoor inderdaad me eerder laat raken... door kinderen dan door volwassenen. Ja. mooie antwoord had ik eigenlijk niet kunnen bedenken. Dank je wel. Graag gedaan. Dank je wel, Paul Roosman en Carla van Os. En dit ene laatste uur van deze lange, lange, lange, langste nacht van dit jaar... eindigt we natuurlijk weer met een deel van het hoorspel... excuses voor het ongemak. De spanning die loopt op omdat de trein net onverwacht tot stilstand is gekomen. Het is kerstavond en iedereen wil natuurlijk dolgraag naar huis. 7 Uur. Het NOS-journaal. Vlak voor station Weesp is een man dodelijk in aanraking gekomen met een trein. Het treinverkeer tussen Amsterdam en Almere ligt daardoor al meer dan een uur stil. Een woordvoerder van NS heeft laten weten: zo spoedig mogelijk bussen in te zetten. om toch zoveel mogelijk passagiers naar hun kerstbestemming te brengen. Er wordt nog gezocht naar een oplossing voor reizigers die in de trein zitten. Wat, wat moet ik doen? Ik moet wat doen. Wat moet ik doen? Ik, ik moet wat doen. Alsjeblieft. Mag ik iemand zijn telefoon lenen? Sorry, man. Ik moet mijn accu sparen om thuis te kunnen komen. Ja? Alsjeblieft. Mijn vader is dement. Als er niemand bij hem komt, dan gaat het. Stag voor Allah lazim, Stag voor lala zien. In welk stadium? Sorry? In welk stadium? Nou, ik werk. Of, ik werkte. In de geriatrische zorg. Dus, eh... Uh... Hij, eh... Uh... Nee. Hij is schoon van herinneringen. Ik kan wel even iemand bellen. Woont hij in Almere? Ja. Maar, eh... Uh, nee. Nee. Oh, heel graag. Witlofsoep. Wat? Witlofsoep. Witlofsoep met peer. Dat aten we de laatste avond. En we luisterden Miami Vice. Ja... ja. Ik had haar die LP die dag daarvoor nog uitgeleend. En de Crockett's team, die hebben we helemaal grijs gebreid samen. En gelukkig nieuwjaar alvast, zei ze toen ze de deur uitliep. Toch dag later was ze dood. Voor de trein gesprongen. Oh, juist dag 1999. Op een verlaten station, dat, dat uitkeek over lege velden. En die LP, die kreeg ik in een bruine envelop ret retour. Ik moet weg. Ik wil, ik wil weg, nu. Ik <coughs> Ik kan het niet meer. Jongens, laat me eruit. Laat me eruit. Nee, jongens, ik kan... Ik, laat me eruit. Ik kan dit niet meer. Ik wil eruit. Laat me eruit. Laat me eruit. Laat me eruit. Excuses voor ons ongemak, ons hoorspel. En uh, to be continued, want uh, ja, het loopt natuurlijk af... maar dat is pas over een uur in het laatste deel van dit hoorspel. Na het NOS-journaal van zes uur is uh, mijn gast onder andere... oorlogsfotograaf Teun Voeten. Althans, ik zeg mijn gast, maar ik bedoel de gast van Job de Haan... Kunstenares Tinkelbel schuift aan en we bellen met Bethlehem. Ja, met het heilige land. Want deze langste nacht van het jaar... mijmeren we al uren over wat ons heilig is. En we willen graag dat u daar ook eens over nadenkt. Of misschien, misschien uh, ja, heeft u het antwoord paraat. Bel ons dan. 020-5217-133. 020-5217-133. Het is dus de langste nacht van het jaar. Duisternis... Uh, ja, omarmt ons eigenlijk. Dus we hebben alle tijd om te reflecteren. Wat doet er nou eigenlijk toe als alles wegvalt om ons heen? Wat is dan, wat blijft er overeind in u? Wat is onverwringbaar belangrijk? Wat blijft ons nu immer na aan het hart? Graag bellen 020 5217 133. En straks na het nos Journaal zijn we bij u terug. Oh, so shh. shh.